Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump heeft Iran nog eens extra onder druk gezet... om in te stemmen met zijn oorlogseisen. In de nacht van dinsdag op woensdag moet Iran akkoord zijn, zegt Trump. Anders wordt elke brug en elke elektriciteitscentrale in het land verwoest. Ook moeten olietankers vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran wil een onmiddellijk einde aan de oorlog met de VS en Israël. Het opheffen van sancties en de garantie dat het niet opnieuw wordt aangevallen. President Trump dreigde met een gevangenisstraf voor de journalist die vrijdag als eerste meldde dat twee Amerikaanse militairen werden vermist in Iran. Volgens Trump zijn ermee de levens van de twee bemanningsleden en de reddingsploeg op het spel gezet. Omdat ook de Iraniërs gingen zoeken. Didn't know there was, National Security, give it up or go to jail. Bij de reddingsoperatie werd de piloot van de neergehaalde F-15 al op de eerste dag gered, de andere inzittende pas later.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 De oppositieleider van Taiwan brengt deze week een omstreden bezoek aan de Chinese president Xi. Ze zegt dat ze betere betrekkingen met China wil. In Taiwan wordt dat gezien als steun voor de regering in Peking. Die vindt dat Taiwan bij China hoort. En het weer: vanavond droog en opklaringen. Vannacht is het 1 tot 4 graden. Morgen veel zon en 13 tot 17 graden. Dit was het NRW journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Een black invloeden. Na nou, onze demo EP, Tall To Broad, die is gedropt in 2024, is vorige maand onze nieuwe single Shepherd of the Godless uitgekomen. We zijn trots om met jullie te kunnen delen. De single gaat over de vrachtelijke vormen van machtsmisbruik binnen religies om mensen voor een karretje te spannen. Laat ons weten wat je ervan vindt. Hou onze socials in de gaten, want wie weet volgt er zeker meer. Blijf vooral luisteren, want dit is onze nieuwe track. En hij is deze week uitgeroepen tot single van de week. Hier is Shepherd of the Godless. Ja, goedenavond. Welkom bij Play It Loud Dutch Fury deze maandag, tweede paasdag, 6 april. Jouw maandelijkse update met de nieuwste singles van Nederlands hardste metalbands. Mijn naam is Marcel van Kuik en zoals altijd hoor je hier het beste, hardste en meest interessante... wat de Nederlandse metal scene te bieden heeft. Van underground, black metal tot death metal, hardcore, thrash en alles daartussenin. Dutch Fury is de plek waar je nieuwe releases ontdekt. Interviews hoort met bands uit eigen land, exclusieve singles voorbij hoort komen... en waar we uitgebreid aandacht besteden aan wat er leeft binnen de Nederlandse meters zien en we gaan vandaag terugblikken op een maand die goed gevuld was, maand maart. En geloof me, dat was weer een maand vol kwaliteit, variatie en keiharde releases. Van melodische death tot black metal, van metalcore tot folk metal. Alles komt vanavond voorbij. En zoals je natuurlijk gewend bent, hoor je verspreid door de uitzending... verschillende audiofragmenten en achtergrondverhalen rechtstreeks van de artiesten zelf. En sinds kort trappen we elke maand af met een vaste rubriek. De single van de maand. En deze maand viel de keus op de nieuwste single, Shepherd of the Godless... Vidar brengt een krachtige mix van melodic death metal en epische invloeden. met zware riffs en een meeslepende sfeer. De op 1 maart verschenen single. Shepard of the Godless knalt er meteen in. en zet de toon voor deze uitzending. Tevens aangekondigd door de heren zelf. Waarvoor dank. En we gaan door naar het zuiden van het land. naar het altijd gezellige Eindhoven. waar de progressieve metalband Cambrian vandaan komt. Deze band staat bekend om hun progressieve en melodische aanpak. Ze nemen de tijd om hun nummers 5 te bouwen. op te bouwen met veel dynamiek tussen de zware stukken en atmosferische passages. Ook op dezelfde dag, 1 maart, releaseerde de band... hun bijna een 10 minuten durende tweede single Rules of Engagement... afkomstig van hun nieuwe album Ocean's Away... dat gepland staat voor release op 29 mei. En Rules of Engagement hoor je nu en neemt je mee op reis. Agressie. Voor de volgende band reisden we dus nog verder af naar het zuiden, namelijk Heerlen in Limburg, waar de straight-up hardcore band Brain Damage vandaan komt. Je hoorde de band dus met hun nieuwste single No Place Like Home. De band werd opgericht in de zomer van 2024 en staan bekend om hun energieke muziek, beïnvloed door bands als Madball, Terror en Fiddler. Brain Damage staat niet alleen voor snoeiharderis en ongefilterde energie, maar ook voor community en verbondenheid. Ze zijn hier om de scene levend te houden en op te schudden. We gaan even terug naar de good old 80s met de volgende band... want Dangerous Times for the Dead is een heavy metal band... die rechtstreeks uit de jaren 80 lijkt te komen. Grote herden als Dio, Iron Maiden, Judas Priest en Black Sabbath... zijn de inspiratie voor deze new wave of traditional heavy metal band. Met hun herkenbare nostalgische geluid waar de band bekend om staat... brachten ze in oktober 2023 hun voorlaatste single... Shut Into Space uit. En nu bijna 2,5 jaar later zijn de heren terug met hun nieuwste single... Aeon's End. En die hoor je nu bij deze maartspecial van... Dutch Fury, met een inleiding van de heren zelf. Hey, dit is Björn Siga van Dangerous Times for the Dead. Hier wij Play It Loud Dutch Fury. Wij zijn blij dat je hier op deze zender naar Eons End kan luisteren. Onze laatste nieuwe single. Wij zijn een traditional heavy metal band uit het midden van het land. Wil je meer van ons horen? Check onze site DangerousTimesForTheDead.com en check daar ook of we een keer bij jou in de buurt spelen. Enjoy! elke maandagavond op ZFM Zandvoort. staan in 2019 in de pittoreske provincie Drenthe is de metalcore band Unmaker. Die aansluitend op Dangerous Times for the Dead met hun nieuwste single Can't for Great. Vlak voor de covid-pandemie bracht de groep een diverse mix van muzikanten samen... die een gemeenschappelijke passie voor heavy muziek deelden... en de wens om iets unieks te creëren. In 2024 bracht Unmaker hun debuutsingle Scavenge uit... wat een belangrijk keerpunt in hun carrière betekende. De single werd in 2025 opgevolgd door hun EP Plague Mankind... die zich concentreert rond een verschroeide aarde... waar de mensheid is afgedaald in chaos en vernietiging. Unmaker toont hun veelzijdigheid van agressieve melodieuze riffs... en zwaar chuckwerk. En verkent textueel vaak thema's als emotionele strijd, demografie en controverse. En van het prachtige Drenthe komen we voor de volgende band uit... in bekender terrein, namelijk onze hoofdstad en het mooie Haarlem... waar de alternatieve en progressieve metalband Proxima Flair gevestigd is. Op 9 maand, uh, maart dropte de band hun nieuwste single Second Day of the Calamity. Ze maken luide gitaarmuziek waarin de drums de boventoon voeren... en de bas echt toe doet. De heldere zang verbindt alles en geeft de band hun eigen sound. Ze hebben twee EP's uitgebracht en werken momenteel aan hun derde. Hun tweede EP behaalde meer dan 80.000 streams... waarvan de single Fearless We Stand... En er 60.000. Ze hebben ongeveer 2, ma 2, 2,500 maandelijkse luisteraars op Spotify. En de band is erg actief op sociale media en hun online fanbase blijft groeien. In de loop der jaren hebben ze talloze optredens in Nederland gegeven... waaronder als voorprogramma van I Build The Sky. En ze hebben hun muziek ook in het buitenland laten horen met een show in Duitsland. Second Day of the Calamity hoor je nu met een persoonlijke boodschap van hen. Yo. Yo, wij zijn Proxima Flair en je luistert naar ZFM Zandvoort. Het volgende nummer is een track van ons. Het is misschien gek om te horen, maar als je maandenlang aan een track werkt, weet je niet meer wat je ervan moet denken. Is het nummer goed of slecht? Misschien heb je wel de nieuwe Bohemian Rhapsody geschreven. We hebben geen tijd om op de top 2000 te wachten. We willen nu weten wat je ervan vindt. Stuur ons een bericht op de Proxima Flare Instagram. Dat is Proxima en Flare als in F-L-A-R-E. Dan nu het volgende nummer. Second Day of the Calamity van Proxima Flare. There. was it the only way out to bring me home again? You got a million different reasons why you call me man There's the place on my body that you didn't say Things that make me feel as though they can't agree listen, even matter? You I don't anyway I a dear, I'm commodity I can hear them whisper, they'll be pushing me En als Slipknot en Spiritbox helemaal jouw ding is... dan vind je de nieuwe single Stapcult van Rodkin vast ook helemaal geweldig. En joh, dat is het track sluitend op Proxima Flare. En we gaan door naar de volgende... nee, we gaan door naar de concertagenda... nee, sorry, metalnieuws, mijn, mijn fout. Maar uh, voordat we aan het laatste blokje toe zijn... heb ik natuurlijk eerst nog de wekelijkse metal nieuwtjes dus voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 Zanger John Santorino heeft Crystal Lake verlaten. De Japanse metalcore band bracht in januari nog de nieuwe plaat The Weight of Sound uit. Maar hun Amerikaanse zanger is vorig jaar vader geworden... en kiest ervoor om zijn kind op te zien groeien in plaats van constant op tour te zijn. De geplande shows zullen doorgaan met een gastvocalist, maar er is nog niet bekendgemaakt wie dat is. Crystal Lake staat, in, staat later dit jaar in het voorprogramma van Fear Factory. Onder andere op 11 september in Vooruit de Gent en 13 september in Doornroosje te Nijmegen. James Cody Lollar is op 1 april plotseling... Overleden, zo bevestigt Bad Behavior het managementteam van Ghost, de darkwave band waarvan hij de leider was. Sinds de oprichting in 2013. Daaraan voorafgaand maakte de multi-instrumentalist, die ook wel bekend staat onder de naam Baalberith, onderdeel uit van het slush metal-formatie Vaste Boerai. Hij ontwikkelde het subgenre slasherwave met invloeden uit onder meer metal, industrial en horror. Lollar is slechts 46 jaar geworden. Op 15 mei brengt 3DOT Records a Pale Without a White Dot van Peripheria. Uit. Het achtste album van de Amerikaanse formatie... is de opvolger van Periphery 5, Gent Is Not A Genre, uit 2023. Het nieuwe album bevat een gastbijdrage van Will Ramos van Lorna Shore. De eerste single heet Mr. God. Periphery doet in juni onder meer gaspop en Jira On Air aan. En Bo Loeders is overleden... zo bevestigde zowel Hardlore als Harmsway op Instagram. Loeders was de gitarist en medeoprichter van Harmsway... wat als een grappig zijproject bedoeld was in 2006... groeide uit tot een serieuze hardcore... Informatie. De Amerikaanse muzikant organiseerde daarnaast samen met Colin Young... ...wekelijks de populaire hardlore-podcast. Loeders is slechts 38 jaar geworden. In het officiële bericht op de Instagram-pagina van de podcast... ...worden mensen met een depressie aangemoedigd... ...om contact op te nemen met een zelfmoordpreventieorganisatie. En dat waren de weer metalnieuwtjes weer voor deze week en de komende weken. Want in verband met band-interviews is er geen metalnieuws of concertagenda te horen. Eind van de maand, tijdens Band van Rodes Underground houd ik jullie op de hoogte. Maar nu gauw door naar het afsluitende blokje... Releases. te beginnen met een band wiens voorlaatste single Silence Violence ik ook had gedraaid maar de heren van mountain eye kwamen op vrijdag de 13e terug met een gloednieuwe single getiteld swallow the world mountain eye opgericht in de zomer van 2017 in amsterdam heeft het alternatieve metal geluid een eigen draai gegeven de band gebruikte diverse muzikale achtergronden van de leden om een uniek geluid te creëren met alternatieve metal als kern onverwachte invloeden zoals folk, ambient en elektronische genres zorgen ervoor dat geen enkel nummer hetzelfde krijgt Linkt. Met meer dan 2,5 miljoen Spotify streams en eerdere supportshows voor internationale acts als Soulfly, Starset, Wargasm en Megahertz heeft de band zich stevig op de kaart gezet binnen de moderne metal scene. En tot slot draai ik de nieuwe single Phoenix, The End of the Realm van de Arnhemse progressieve moderne metal band Sladeon. Zware riffs, elektronische en symfonische lagen en de expressieve zang van Fabienne Hurkens creëren een eigen universum, vaak filmisch en meeslepend, soms onverwacht pakkend. Veel geprezen debuutalbum Futuroscope uit 2024... gaat de band dit jaar verder met nieuwe singles... en een gedurfde creatieve visie. Sladion biedt een unieke blik op de toekomst van metal... hard, hypnotiserend en grensverleggend. Tot zo na het nieuws van 10 uur met meer nieuwe Maart releases. Blijf dus luisteren en veel plezier met de nieuwe singles... van Mountain Eye en Sladion. Tot zo. naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Ah, dit is Fabienne van Sledion. Wij maken progressieve moderne metal en je gaat zo luisteren naar onze nieuwe single Phoenix, The End of the Realm. Er is meer nieuwe muziek in aantocht, dus hou onze Instagram in de gaten op at Sladeon. And I'm lucky now, but it's left in your <laughs> flower. <in laughs> lady on this maak ik nog even van de tijd gebruik, aangezien ik nog twee minuutjes over heb... Uh, om even het volgende te melden. Want even Metalheads opgelet. Want heb jij zin in een avond vol snoeiharde riffs... beukende drums en pure energie? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want er komen twee shows aan die je absoluut niet mag missen. Georganiseerd door mijzelf. Allereerst Metal Assault. De avond waar de Nederlandse metal scene samenkomt... en alles op scherp zet. Met een line-up van zes keiharde bands... zoals Remain Untamed, Onkt, Obstructor... Chaos Unleashed, Mutant... En Once Mortals weet je één ding zeker. Dit wordt chaos. Van Trash tot groove en alles ertussenin. Dit is zo'n avond waar de energie van het podium rechtstreeks de pit in knalt. En geloof me, dit is er eentje waar je achteraf van baalt als je er niet bij was. Maar daar stopt het niet, want voor de liefhebbers van Epiek, sfeer en bombastisch geweld heb ik ook nog Symphonic Force georganiseerd, 26 september, in C. Hoofddorp. Een avond waar symfonische metal, melodie en kracht samenkomen in een show die je meeneemt van kippenvelmomenten naar pure intensiteit. Denk aan grote composities, meeslepende vocalen en een geluid dat je volledig opslokt. Twee Totaal verschillende werelden, maar één ding hebben ze gemeen. Pure passie voor metal. Dus waar sta jij straks? En Symphonic Force, daar staat Arluna in het voorprogramma samen met... Uh, lithium. En als hoofdact heb ik uh, Solar Cycles weten uh, te strikken. En dat is een folk metal band die ook episch is. Dus ga dat zien. Daar kosten de kaartjes 15 euro's. Dus uh, je hebt nog alle tijd om te beslissen. De kaartjes zijn nog beschikbaar. Maar wacht niet te lang. Um, ja, sta jij dus... Uh, bij dat festival of bij Symphonic Force. Of zit je thuis op de bank. Dat is aan jou. Uh, de, de tickets zijn dus nog beschikbaar. Wacht niet te lang. Uh, want dit wil je natuurlijk wel live meemaken. Zorg dat je erbij bent. Uh, de kaartjes voor Metal Assault kun je dus krijgen via de website van N201 en alles meer. Waar het dus gaat plaatsvinden op 23 mei. Kaartjes kosten 20 euro's. Dus dat is niet al te veel geld voor zes bands. Zorg dat je erbij bent.